Met het NOS journaal Het Israëlische leger zegt in drie gebieden in de Gaza-strook de militaire activiteiten tijdelijk te staken. Het gaat om Al-Mawasi in het zuiden, Der Al-Bala in het midden en Gaza-stad in het noorden. De pauze geldt voorlopig dagelijks van 10 uur s ochtends tot 8 uur s avonds lokale tijd. Daarnaast zijn er beveiligde routes aangewezen waar VN-convooien en hulporganisaties voedsel en medicijnen kunnen aanvoeren en uitdelen. Afgelopen nacht heeft het Israëlische leger ook zeven pallets met hulpgoederen boven Gaza gedropt. Eentje viel op een tentenkamp, waardoor er volgens Al Jazeera elf gewonden vielen. Volgens hulporganisaties zijn de droppings behalve gevaarlijk ook een druppel op de gloeiende plaat. In het noorden van India zijn bij een tempel minstens zes mensen omgekomen in de verdrukking. Duizenden bedevaartgangers hadden zich op en nabij de heuvel waar de tempel op ligt... verzameld toen de paniek uitbrak. Volgens de lokale autoriteiten was er een gerucht verspreid... dat een elektriciteitskabel op een groep mensen was gevallen. Daarop probeerden bezoekers te vluchten en duwden ze elkaar weg. Bijna een op de drie mensen die in armoede leven heeft problematische schulden... berekende het CBS. Deze mensen hadden bijvoorbeeld schulden bij de Belastingdienst... bij het bureau Kredietregistratie of bij de zorgverzekeraar. In 2023 leefden volgens het CBS in Nederland 540.000 mensen in armoede... Door een ernstig ongeval op de A12 is de snelweg richting Utrecht tussen Bunnik en Knop en Lunette vannacht afgesloten geweest. Rond middernacht rukten de hulpdiensten uit en werd er een traumahelikopter opgeroepen. Vanochtend rond half zeven heeft Rijkswaterstaat de weg weer vrijgegeven. Over het ongeluk is verder weinig bekend. Op beeld is te zien hoe een auto zwaar beschadigd midden op de weg staat. Het weer. In de loop van de ochtend trekken de buien weg. En vanmiddag is er wat meer zon. Al valt er ook dan af en toe een bui. Temperatuur erbij graad of 21. Morgen iets koeler en ook dan wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Ja, zusten, nee, Jezus, in heden de buren. Ja, zuster, nee, Jezusten, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder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 En normaal gesproken was hij kennismanal die met Louis Davis. Met weet je nog wel oudje? Nou, dit was een opname, niet uit 1928, maar uit 1960. Kort kwam ermee mee aan. Kort Draaier uh, stelt iedere week weer al de muziek beschikbaar voor dit programma. En hij zegt: Dit is een nieuwere versie. Een iets andere versie, die ken je niet. Je moet hem draaien. Het was Jaap Molenaar met uh, een piratenliedje, oftewel. Uh,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 Het refrein kenmerkt zich door op iedere regel terugkerende repetitie. En uh, hij is door heel veel artiesten gezongen. En uh, ik vind hem toch wel qua kwaliteit toch wel de mooiste versie uit 1969. U hoort nu Willy en Willeke Alberti. Het reisje langs de Rijn. Laatst trokken we uit de loterij een aardig fresje. Zij toch vrienden, maakt met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Dooruit, riep ik, we maken fijn, reis reisje langs de Rijn. In een wip, zakkerlood, zat het klepje op de bord.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 Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge veulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teut Bootsplank was piste zoon Ligt je zaar, welk gevaar Riep houd op, ik word zo naar Oeh, ja ze reisje zomaar. langs de Rijn, Rijn, Rijn, Rijn. Zavonds zit de schijn, schijn, schijn met een lekker padje, vier, vier, vier, Aan vier, vier, vier, vier, Op vier, vier, vier, vier, zo reis je vier, vier, vier, met vier, schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, vier, Is zo deftig, vier, vier, vier,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 In China daar je zinnezen, in Zweden daar vind je een zweet, maar Texas als, zou niet wezen. Wanneer daar geen cowboy meer ringt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 zo goed, ik je zo dat je teammal leuker vind je sport en spel je krulen in de wind. Maar gaan we uit. Ik met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind Als een jongen met een meisje wanden gaat vraagt hij, zie je die heren Voor hem maakt een meisje zich dan kussen, Laat vraagt hij, zie je die heren een eeuwig nieuwe vraagje, stemt het paardje onzo oh zo blij. Want geen beter antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je ruim met mijn moes, schat, slips, doe wie daar is, zie ik hem ergeren. Yes, Jij ze ruif je, hoe zijn daar is, ik zie u toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door de vreugde romantiek. Daarom vraag ik zie de geheime keren met muziek. Daarom vraag ik zie de geheime heren met muziek. Give mij de vodka aan Noeska en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Logica en ga ik niet zo fan. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak in dak uit mijn beste op doen. En jij zet mij op noodrans en maar in die fles zit nog een heleboel. kun je het ooit be- Denken mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka, Anushka, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anushka, und weiger je mij. dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Zit mij op noordrand, maar in die fles zit nog een hele bol. Kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken heb je, dan werkelijk in gevoel. Geef mij de vodka, Anouska, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anouska, man weiger je mij, dan ga ik naar Igor die heeft nog meer dan.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 Maar wel even de voetjes vegen, beneden hoor. Ja, ja. door. hoe is het ermee? Goed, meneer Kostijn, goed. Maar uh, Wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten. Moet dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Maar desondanks dat beslag. Zij me vriend doen met een lach Als ik wist dat je zou komen had ik de looper uitgelegd, gelegd Een kopje thee gezet en de visite afgezegd Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of op?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 Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die zeven die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht, kwam hij diep in de nacht.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 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sessa. Geloof me, ik dans het liefst met jou, omdat ik zoveel, ja, zoveel van je hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hap, sasa. Geloof me, ik dans het liefst met jou. Omdat ik zoveel, ja, zoveel van je hou.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 We're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 Is, word je dan een vrouw. In een reiter. In een rijtuigie In een, rijtuig, in een rijtuig, naar Vinkeveen. Zo kalm en bedaard in mijn schommelen en maar kijken naar de kot van het paard.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 Omlaan. en maar kijken naar de kont van het paard. In de retengien, in de retengien, in de grie Helemaal naar flinke Wat een tijd, oh, wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja, iedereen was heel beschaafd. Ja, want er was nog geen verkeer. In die en niet bang zijn voor jaar. je haagie. Oh, wat, wat lekker. Dat was muziek van Wim Zonneveld. Samen met Leen Jongewaard met in een rijtuigje. En daarvoor hoorde u Annie Christiani met greetje uit de polder. En ik weet niet of u het nog kent. De serie Het Schaap met de Vijf Poten. Een Nederlandse komische televisieserie uitgezonden toen de tijd op de Karoop. Met in de hoofdrollen Adela Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. En uh, daar zijn een heleboel liedjes uit voortgekomen. En ik heb er één voor u uitgekozen. U hoort u Piet, Adela en Leen met het zal je kind maar wezen.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 Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Zolang een leven is, is er ook in Mario Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. En Beetle die aan de hasji's gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen,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 ja ja ja. En zal je kind maar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 De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar de hoge bergen ligt het land van Azemaal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt.